Liselot Thomassen met het NOS-journaal. Schiphol annuleert vandaag een groot aantal vluchten vanwege de sneeuw die wordt verwacht. De KLM schrapt zeker 150 aankomende en vertrekkende vluchten. Of andere maatschappijen dat ook doen is niet bekend. In de namiddag en vanavond wordt sneeuw verwacht. Daarom geldt dan in het hele land code geel.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 De politie in Ecuador heeft acht afgehakte mensenhoofden gevonden. Ze zaten in twee jute zakken. In de buurt van de zakken werden flyers gevonden met daarop de tekst stelen is verboden. Het is nog niet bekend van wie de hoofden zijn en waarom ze daar zijn achtergelaten. Vermoedelijk heeft het iets te maken met conflicten tussen rivaliserende drugsbendes. Vorige maand werden in Ecuador vijf afgehakte hoofden gevonden. Ook toen leek het te gaan om een waarschuwing aan bendeleden.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 En Jokotan, uh, Jokotjan is Japans voor klein zusje. En zo werd uh, Greulo ook in het Jappenkamp genoemd waar ze heeft gezeten. En uh, op 19 december 1959 wint uh, Greulo het cabaret der bekende. En destijds uh, heel bekende uh, talentenjacht. Uh, en het finale werd ook op televisie uitgezonden. En de hoofdprijs was een platencontract. En hij wint de lied Ma, he's making eyes at me. Wordt later een hit voor haar in het buitenland.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 De eerste speelde fluit, de tweede sjouwde graan. De derde zag je elke dag als groenpoetser staan. Ze zaten zonder geld, dat was hem niet vertaald. Fernando, Alfredo en José en in de Als muzikant of schoenen, voedsel staan. Een heimweer en vervriend, verhapen ze maar niet. Fernando afreed. Mijn veterjas al aan Tachtig jaren op de teller Maar ik zweer Mijn benen willen dansen steeds Ik nog even op, al is het ooit een laatste dans vast door de kamer rond, dan buig ik voor het leven diep uit de grond.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 Observe en stand voor. Nemen wij uw zakjes mee. Een reisje terug in de tijd. Slenterend langs elke LP. Van de jaren dertig tot de jaren zeventig. Mooie oud-Hollandse. Talige muziek. Die zingt u terug naar eer.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 Don't stay ...antwoord met Als de Klok van Arne Muiden. En daarvoor hoor u Corrie en de Rekels met Adieu, Adieu, Adieu. En de volgende band is de Nederlands Dans uit Geldrop... ...met Wim van Gennep als zanger. We hebben het over de hei, heikrekels. Bekende hits waren Waarom heb je mij laten staan? En Je bent voor mij alleen en ik wil alleen maar van je houden. En het werd dus opgericht door Wim van Gennep. De groep bestond uit zanger Wim van Gennep. Gitarist Jan van der Rijt, bassist Bert Linde...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 Didi didi didi didi day day day day day day day day day day day day day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 Die, die, die, die, die, die, die, die. Dit is Zandvoort uit Zandvoort op ZFM. Zandvoort zometeen, ZFM, Jazz hier op de radio. Dit is Zandvoort uit Zandvoort op ZFM. Zandvoort zometeen, ZFM, Jazz hier op de radio. Jazz hier op de radio. Jazz hier op de radio. Jazz, Zandvoort op ZFM Zandvoort zo meteen ZFM Jazz hier op de radio Jazz op de radio Jazz hier op de radio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 in witte broten Is er voor mij no plaats in weet ik al Ah jesus man, je hebt alweer gedronken Nou als het die goed is Dan draai je de maar op Als je maar weer niet zo gaat liggen roken Wijs dan maar stil, zet het, Die komen naar Christo. Ieder huisje Heeft zijn kruisje en het is niet altijd goed en een. In ieder huwelijk is wel eens bonje, maar dat is niet erg, want zoiets hoort erbij. Vast overal gebeurt hetzelfde. Daar kun je bijna zeker van af. Ja, steeds hetzelfde verhaaltje, als er naar dit toe wordt gegaan. Weer met zijn koude voeten, daar is ze weer met de koude hand. Man ligt nog zit zo met de vruchten, me van mij nog plaats in Lady Call. Ah, maar Jesus man, je hebt alweer gedronken. Nou, als het niet goed is, dan draai je je maar om. Als je maar weer niet zo gaat mee Til ze dat komen naar Frisco, zo gaat het nog een hele tijd door. Maar tenslotte ligt er wieler een oor. En als je dan nog een heel klein boosje wagt, klinkt de slapen.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 zo heerlijk rustig, er klinkt een harmonica, Die speelt door Rémi Fa Sola, tralali, tra -la -la. Zo heerlijk rustig, je, yeah, je. Yeah. En een deuntje ontstaat in dezelfde maat. Zo heerlijk rustig.